Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het grootste ziekenhuis van de Gazastroken, het Shifa ziekenhuis, zit zonder brandstof. Er wordt niet meer geopereerd, melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. En zij ze zeggen dat zo'n 40 baby's in couveuses inmiddels zouden zijn overleden bij gebrek aan stroom.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 groenlinks pvda lijsttrekker Timmermans ziet niets in een minderheidskabinet. Eerder noemde NSC-leider Omtzigt zo'n coalitie een reële mogelijkheid. Timmermans zegt in Trouw dat er in de Kamer een stabiele meerderheid nodig is om een vaste koers uit te zetten. Hij zei ook dat hij gelooft in samenwerking met het politieke midden. Ook VVD-leider Jessel Gus is niet enthousiast over een minderheidskabinet. Gisteren zei zij dat zo'n coalitie niet haar voorkeur heeft. Vanwege een fraudezaak bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een van de topmensen tijdelijk teruggetreden. Het is de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, Hogendoorn. Hij wist van de fraude, maar greep niet in. melden Follow the Money en omroep West na onderzoek. Al eerder bleek dat het LUMC betrokken was bij fraude met subsidiegeld uit Brussel. Drie medewerkers deden onderzoek met geld waar ze geen recht op hadden. De Raad van Bestuur reageerde toen verrast en nam maatregelen tegen het drietal. Volgens Follow the Money en Omroep West was vicevoorzitter Hogendoorn al sinds 2019 op de hoogte en heeft hij waarschijnlijk meegewerkt aan de fraude. En het weer, buien, vooral in het noorden. In het zuiden vaker zon en het is een graad of 10. Morgen eerst kans op mist, verder zon, maar morgenavond regen. En het is een graad of 8 morgen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Morgen zandvoort. Ik ben vuur, jij bent water. Ik kom toi, je suis fou. Gek en puur, niet te plaatsen. En toch wil ik naar je toe. Salut, comment tu t'appelles? Ze zijn mon nom en Leila. Tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. Een, twee, drie, ik je hier ce soir voor mijn geen au revoir oh nee. nog een keer, nog een keer. Ik wil je zien. Ik wil je zien. Ik Ik wil Hier, Ik Dan zijn we samen eenzaam, oh ik kan oh leila here. Oh leila ja, here. Van Cloud wordt dat uh, volgens mij, toch? niet? Uh, ja, nee, oké. Okay. We gaan beginnen met twee uh, tweede uur van uh, uh, Goedemorgen, Zandvoort. Uh, welkom terug allemaal.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 dat, dat is hier op 19 november 19 november. Dat is ja. eigenlijk dezelfde dag als de eentoffersinteklaas en voor mij. Ja, dat maakt het extra feestelijk. Ja, absoluut. Ja. Ja, het, het Hij had, komt ook langs, of dat weet nou, je. Het, we hebben uh, worden fluisteren dat Sint een kaartje heeft gekocht, <laughs> ja, via internet. <laughs> <laughs> nou, dat is ja. wel heel ja, knap. Okay. Ja, Sint is heel modern tegenwoordig. Ja, ja, ja dat is leuk. Maar je, het valt inderdaad samen. Ja, want je kunt er nog kaartjes verkopen natuurlijk, hè? Uh, ja, ja. Uh, ja, er zijn ook kaarten beschikbaar bij uh, boekhandel Bruna. Ja. En bij kaashuis uh, oh, Tromp. Okay. En hoeveel uh, kosten kost die kaarten?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 Dat is wel mooi. En dat wordt gehouden in de protestantse kerk. Protestantse in de kerk. maar in de protestantse ja. kerk ja, aanvang. Fred, half drie. Half drie. Half drie. Dus okay. zondag mist een half uurtje, maar ja. uh, ik heb ja. begrepen dat om drie uur de festiviteiten zijn afgelopen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dus hij mag niet mooi aanschuiven. Ja, hij mag, hij ja, dus hij mag hij nog binnenkomen. Ja, helemaal top, helemaal ja. top. Ja. Nou, het, is het, uh, het wordt een uh, afscheid met de lach en de traan waarschijnlijk, hè, want het ja, is het precies. laatste concert van het Stanford Male wat 41 jaar geleden is opgericht.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 Het ging erg goed. Leuk. Dus heel, heel leuk. Dus jullie zaten op een meer, gegeven moment weer 50 mensen? Meer dan 50 mensen, maanden, mannen en vrouwen ja, ja, in, in de zaal. En... Uh...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 We krijgen een drankje van het bestuur. Uh -huh. kunnen de dames en de heren even kennis maken met elkaar. Uh -huh. En om kwart van negen, negen uur zijn we begonnen tot kwart over tien. Met uh, een van de liederen die we dan gezamenlijk op 22 december... het kerstconcert, ook in de protestantse kerk, vrijdagavond uh, gaan opvoeren. Maar dat gaan we dan samen doen met de dames. De, en met een aantal andere koren. En met een aantal andere koren. Maar dan is dus het gemeen koor uh, komt...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 En u bent vast niet de enige dame die dan meedoet bij de tenoren. Reken daar ja. maar op. Uh... Maar, maar jullie gaan vierstemmig zingen? Wij ja. gaan vierstemmig zingen. Dus de, de, de mannenkoor wordt ook uh, bassen? Bassen en tenoren. En tenoren. Bassen ja. en tenoren. Dus je hebt geen tweede tenoren meer? En nee. Geen, uh, nee. Nee. nee, precies. De eerste tweede tenoren worden tenoren. En ja, baritons ja, bassen ja. wordt de baspartij. Oh, okay. En dan krijgen we sopranen en alten. Sopranen en alten, ja. Ja. En alten is dan een, een soort uh, Een baritonpartij ja, voor dames. Ja. ja, inderdaad. Ja, ja. En iets lagere ja. He, heb dat ja. en uh, we waren echt met z'n allen verbaasd uh, hoe het, uh, klonk. Goed, klonk. Ja, ja, het klonk ja ja klonk ja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 En dat heeft zich eigenlijk tot op heden beperkt tot één. Ja, oh dat Arie Bot, maar ja. inmiddels ook al uh, 89 jaar oud. Oh, okay. Die komt uit Haarlem, ja. uh, gaat moeilijk lopen, dus die, dat ja, was eigenlijk ja, de enige. Ja, die, die, die was toch al van plan om te stoppen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja dus okay. dat viel eigenlijk alles mee. Ja. Die, die heeft gezegd: mijn laatste activiteit is de deelname aan het afscheidsconcert. Ja. En, en dan maar, stopt hij. Maar je zou juist zeggen, als er vrouwen bij komen... dan trek je ook weer nieuwe mannen aan. Ja, dat is ook zo. Ja? Dat is ook zo. Want oh, zijn er, er wel nieuwe, nieuwe mannen nee, nee, dat, dat, kunt, Ja, kunt er was heen? in ieder geval een, een, een, een, een, ja, een geïnteresseerde bij de introductiedag. Ja. Afgelopen uh, dinsdag. En het is natuurlijk ook wel zo dat... het voor mannen ja, misschien best wel leuk is om bij een gemeenkoor te zingen. Ja. Dat ze dat eerder hebben gedaan. Uh. En denken van nou, ja...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 En dat is dan samen met het Agatha koor, de beachpop singers, het vrouwenkoor, het mannenkoor en U Wave. Zo, het die drukken. Ja, ja. ja, dat wordt een volle bak. Ja, ja. Wordt een volle bak. Ja. En dat doen we dan in de Gaterker. Oh, is, dat, dat wat... is in de 7 Willemarijs in Want ja, ja. oh, dan ja. kunnen we meer mensen kwijt. Ja, begrijp ik. Ja. Dan kunnen we meer mensen. Oké, okay, maar wel... even één dingetje kwijt over ja, het, ja, het, over het uh, nieuwe gemengde koor. Um, het mannenkoor heeft natuurlijk zijn eigen repertoire. Ja. Dat gaat helemaal ja. weg.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 maken we daar dan een mooie nieuw repertoire van. Ja, dus uh, alles wat jullie ingestudeerd hebben... het mannecoor, dat, uh, dat kan gaat gewoon... gaat de prullenbak uh, in. Ja. in. Ja, jammer zeggen. Ja. Eigenlijk wel, toch? Ja. Nou ja, misschien nou, ja. dat er wat overblijft, maar dan, dan maken we daar... Ja, dan prachtige dan nummer, een prachtige ja. nummers Een vierstemmige ja. Ja. versie van, samen ja. met uh, de, de beide damespartijen. Ja. Nou, als jullie maar samen ook het Zalvoert Volkslied kunnen zingen, toch? Ja, dat gaat Dat gaat lukken, dat gaat lukken. Maar het is blijft er dan wel in, neem ik aan, het Volkslied. Ja. Ja, ja, ja. Onsterfelijk. Ja, dat daar sluiten we aan, altijd ja. mee af. Ja, nee, dat bedoel ik ja. Dat ja, ja, ja, vind ik ja, ook ja, wel, ja. wel mooi natuurlijk. Nou, met het afscheidsconcert uh, gaan we daar ook mee afsluiten. Ja, dat nee, lijkt me wel... Uh... Ja, ja. Maar het is ook wel degelijk de bedoeling... dat uh, de dames niet bij de mannen komen. Nee, het wordt een gezamenlijk koor. Dus ja. ook in het bestuur van het mannenkoor... moeten straks één of twee dames oh, aanwezig okay. zijn. Ja. In de muziekcommissie bijvoorbeeld... We hebben muziekcommissies en we hebben uit iedere uh, partij hebben we één stem. Uh -huh. Nou, dat wordt straks ook zo. Dus er is een, uh, van de dames is er één Sopraan, één Alt die zitting krijgt in de muziekcommissie. Ja. Ja. Nou, er zullen genoeg uh, stukken ja. geschreven zijn voor ja. gemeende Ja, zeker. Dus ja, oh, daar is uh, ruim voldoende voor. Ja, in het bestuur wordt het ook uh, nieuw. Ja. Daar moeten dames in, want ja, vanaf uh, januari... Is het geen, geen Zandvoorts mannenkoor meer, maar voorlopig noemen we het Zandvoorts gemengdkoor. Ja, dat is de, de, de meest logische naam. Zandvoorts gemengd Koor. Dus maar ja, naam, nou ja, dat zal ook door de totale groep leden bepaald worden. Vinden ja. we dat een goede naam nee, of vinden we dat anders? Ja, ja, het, is, het, is, het is niet okay. zo dat wij nu dingen bepalen. Dat nee, is, dat nee, is nee, zeker nee, nee, nee, niet nee, zo. Het ja, ja, moet gezamenlijk helemaal nieuw starten. Zo is dat. Zeker in deze tijd moet het gewoon...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 Eigenlijk alleen maar kwantiteit en dat het niks met kwaliteit heeft. Nee, dus, nee, nee. dus dat komt in, beter? Uh, dat komt beter. In samenhang met economie We hebben we gezegd... dat is één keer geweest en nooit weer. Uh -huh. Op het moment dat we nu een braderie gaan organiseren... of dat in het voorjaar, najaar of in de winter is... we willen alleen kwaliteit. Ja. We willen diversiteit, we willen amusement eromheen... we willen uh, goede communicatie met de ondernemers... De eigen ondernemers van de OVZ moeten voorrang krijgen om een kraam te huren. Uh -huh. En Denkroom mensen alleen een winterverg zoals we dat nu gedaan hebben met wintergerelateerde artikelen. Product, uh, Iemand die product. denkt ik heb nog een partij zwembroeken en die moet ik even kwijt. Duikbrillen. Niet toegelaten. Duikbrillen ja. <laughs> wordt word niet toegelaten nee. op de, op de markt. Uh -huh.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 is geen balen en dat van mij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 Ah, daar is al één member. Okay, oh, wat leuk om hier weer te zijn. <laughs> Hallo, jullie weer te... wat leuk om jullie weer te zien. Nou, I'm from the radio, you know. Jetteke, regisseur van dit stuk. Hoe heet het stuk? Lang en gelukkig. Oeh, lang en gelukkig.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 Van de Oranje-Nassau, ja, Maria-school eh, Maria en, en de natuurlijk de Schaftschool. Ja. Nou, wat goed. Nou, dankjewel. Ik ga eens even naar uh, de meiden hier, de juffen... die hier voor het eerst aan meegaan doen. Uh, Romy. Romy van de Zeevonk. En uh, wat is jouw naam? Lotte ook van de Zeevonk. Voor jullie is het de allereerste keer. En hebben jullie een leuke rol? Uh, nou, ik heb twee rollen. Oh, dus en mag... je doet voor de eerste keer, je ja. mag meteen twee rollen. Ja, dat klopt. Ja. Dus ik ben uh, de wolf en de lakij. Oh. Maar uh, het zijn leuke rollen. Ik mag lekker los gaan op het podium. Dus... Ja, Volgens kan. mij voel jij je wel snel vrij op het podium. Ik denk dat het wel goed komt. Ja. <laughs> en nog, ja. nog geen last van plankenkoorts? Nee. Nee. Je staat de hele dag voor de klas, dus dat, dat is, is ook zo. Ja, dat is ook zo. Nou, heel veel plezier en uh, nou, ik hoop dadelijk natuurlijk een glimp op te kunnen vangen van jullie spel. Ja, ik hoop dat Ja. ja. ja. Oeh, uh, Lek lekker warm onder die lampen. Ja. ja. Ik ga eens eventjes naar Conny. Conny, mag ik jou wat vragen? Hi Maaike.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 Wanneer ik een om te Ga je zelf uh, tussen publiek zitten op vrijdagavond? Nee, want ik verzorg de kleding en de requisite. En ik heb eigenlijk al spullen thuis inmiddels. Oké, okay. dus uh, jij behoudt wel je lijntje met het Sinterklaas toneel. Een dikke lijn. Ik nee. speel nee. alleen niet meer. Ja. ja, En heb je dit jaar ook weer zo'n leuke rol? Ik ben wederom koningin. Ach, nee. ja, dat, dat past jou ook zo goed. Een huh? vee past me niet zo, hè. Nee. Nou, en de kleding is ook al uitgezocht. Was iedereen tevreden over wat hij aan gaat doen?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 Ja. Heb je weer dezelfde rol als uh, vorige keer? Nee, nee uh, toen hadden we nog een, een jonge meester Barry die de prins was. Oh ja, en, in de uh, gouden legging. Uh, oh. ja, en, ja, ik zal het nu niet verklappen, nee. maar helaas ben ik nu Oeh. de peanut. En voor vrijdagavond kan iedereen zich weer uh, warm draaien om grappen en volle uit te gaan halen. Ik uh, kom zeker ook kijken. Is de zaal al vol of zijn er nog plekken?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 mijn collega Wendy een uh, e-mail e stuurde. Die informatie is te vinden in de Zandvoortse Courant van deze week. Oh ja. Nou, dat zag ik inderdaad. Hartstikke goed. Nou, Nu hebben we het ook nog voor de radio even bekendgemaakt. Eerst gaan de kinderen kijken van Zandvoort. Mooie traditie. En daarna, op vrijdagavond, mag het volk komen uit Zandvoort. Ja. Toch? Jazeker. Vrienden, familie, uh, genodigden...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 by Ouija Is there any advice that you could give When you know you're not like them Do you know love so Soviets Goed, het is 16 minuten voor 12 en we gaan langzamerhand naar het einde toe van Goedemorgen Zandvoort. Maar we zijn nog niet klaar, want tegenover mij zit Willem Strooman van Classic Concert. Goedemorgen, Goedemorgen, ja, goedemorgen. Want uh, morgen is het weer zover, dan gaan we weer ja. uh, een prachtig uh, concert ja, beleven in de kerk. Uh, de dorpskerk op het Kerkplein. Uh, op het uh, Kerkplein. Uh, Kerkplein, inderdaad. Uh, want we gaan, we gaan luisteren naar het symfoon. Symfonieorkest Haarlem. Symfonieorkest Haarlem met A -E, A E Haarlem. Ja, ja ja. Ja, zo oud is het hè, het orkest. Ja, ja dat ik. ja ja. ja. Dat heb ik ook opgezocht, want het is al uh, nou, nou, vanaf ja. 38. Ja, dan ik, de... heb, ik heb dat ook uitgezocht. Ja. En er wordt hier genoemd 38. Maar eigenlijk in 1932 was er al een groepje mensen die spontaan begonnen met muziek te maken. Okay. Uh. En toen ze daar, daar die naam voor gingen geven, was het eerst Haarlem met gewoon AA. Uh, okay. Het Harlem. Dat uh. is pas van latere jaren. Uh, uh, maar goed. Klinkt beter, Klinkt goed. Ja, ja, ja. Uh. En de eerste dirigent was dus zeker de meneer Willem uh, Laschuit.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 uitvoeren want ja het is toch een lokaal stuk en ja dat doen ze nu niet met Nicolas de Fons ook al 20 nee, jaar ja, ja. Um... die is al 20 jaar hier dirigent. dirigent want ze gaan spelen onder andere werk van Hector Bellio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 die ook de pastorale wordt genoemd. Yeah. En nou is het dat woord pastorale is eigenlijk uh, heel officieel is pastorale is een een driedelige maatsoort, Dus zes mm -hmm. achtste, negen achtste, twaalf achtste. Yeah. En dat is door de eeuwen heen hebben talloze vooral organisten uh, pastorales gecomponeerd. Zelfs Bach heeft een pastorale, yeah. waarbij dus het, het een aantal delen mm -hmm. in een driedelige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 En er is een gigantische vorm van vriendschap. Amicaal. Ja. Ja. Alle mensen onder elkaar zijn allemaal gezellig leuk. Als je er binnenkomt. Dan... Oh, het is hier gezellig. Ja. Het is hier een leuke ja. sfeer. Mede ook door het gedrag van de dirigent. Ja. Die het Belangrijk. aanmoedigt om het Tuurlijk. gezellig te maken. Dus dat is, dat is heel fijn. En hoeveel musicies is er ongeveer? Rond de 50 hoor. Rond de 50. Toch? Rond de 50. Ja, dat is, uh, dus niet 100 wat, maar rond, nee, rond de 50. rond de 50, ja. rond de 50 ja. zijn het er zo. En er voor op. een symfonieorkest is dat. Best aardig hoor. Ja, zeker, Dan kan je ja. best ja. een aardig eind. Uh, en ze hebben altijd al jaren. De, de traditie. Als het nodig is. ...wordt een versterking gevraagd uit de professionele hoek. Oh, ook nog een keer. Zoals de drie ja, ja. solisten die nu spelen. Uh. Dat zijn echte, echte solisten, hoor. dat zijn ja, dat echte uh, uh, profmuzici. Uh, prof ja. dus, uh, dus dat wordt dan wel versterkt. Ja, dan dus mee. al met al wordt het een, een, een, een mooi een mooie klassiek. Het is een concert, eerste klas topconcert. Hoe laat uh, begint het? Uh... Nou, we beginnen dus om drie uur. Ja. Half drie gaat de deur open. Ja. En uh, er zijn kaarten ook nog aan de zaal verkrijgbaar...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 Maar van die 10 euro krijg je van mij... een kopje koffie, een kopje, koffie, een kopje thee gratis. Waar nou, ja. eens aanzeggen? Waar je normaal ook al drie euro voor betaald. Minimaal in het dorp. Dat is ook zo, ja. Dus, dus, dus, dus dat, dat, dat is eigenlijk helemaal niks natuurlijk. Het is, uh, en, en, en de concerten, ook qua publiek... is het altijd gezellig ja, met mensen. Ja. En, en jullie gaan goed he, met die uh, concerten. Met, met, qua publiek, hè? Qua publiek gaan we goed. Quart publiek. En... en een van de dingen is natuurlijk... veel vast publiek. Die kennen we dus allemaal niet. Ja altijd van naam, maar toch. Maar bij heel veel mensen kunnen we zeggen, goh, fijn dat u er weer ja, bent, ja. En ze zijn helemaal verheugd ja. van, kijk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 later in de maand ook nog een, een, een speciaal concert, hè? even heel ja, snel. Ja, de 28 e geloof ik, als ik het ja, goed heb. Ja, inderdaad. En dan komt er dus Compiaterre, uh, en dat is een, een, een, een barok okay. ensemble. Ja. Maar dat noemen wij onze GP, oftewel, dat is onze grote productie. Grote productie, ja. ja. En daarvoor zitten wij dan hier in de Agatha-kerk. Oké, okay, nou, daar gaan we ook nog wel een keer over praten. Daar wil ik volgende uh, keer een heleboel okay. leuke dingen over te nou, vertellen. Hart, hartstikke goed, uh, dankjewel, Willem. Tot morgen uh, ja, om 15. drie uur, hè? Ja, morgen drie uur in de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 In a western town of Danwalt The dead eastern boys and western girls